de zogenaamde zelfbenoemde klokkenluider. Quasi-klokkenluiders, zijn vaak personen die zich, onheus, bejegend voelen door de overheid of een instantie en daarna hun gelijk proberen te halen met de, diepe vaste overtuiging die er met, geen, hamer meer is uit te, krijgen, dat door alleen aanhouden en steeds opnieuw brieven schrijven aan instanties het, eenmaal zal lukken omdat ze natuurlijk een tegengewicht moeten vinden voor het verdriet van dit gaven in vroegere juridische tragedies proberen dergelijke personen te ontsnappen aan hun pijn, door te vluchten in de fantasiewereld van hoop. Ze klampen op den duur, alles, in hun omgeving aan, die niet naar ze wil luisteren, in hun vaste overtuiging, als, ze maar een gelijk zullen krijgen, er volgt daarna een geestelijk proces waar die personen slechts nog maar door één ding worden bezig gehouden. Sommigen onder hen krijgen ook nog de ziekelijke neiging alles wat er plaatsvindt in de samenleving in verbinding te brengen met zichzelf en zichzelf daarbij een centrale positie toe te kennen. Omdat ze hun leven vaak al in een beginstadia zijn gaan zien als een aaneenschakeling van teleurstellingen en verraad door gezaghebbende instanties hebben ze een soort zesde zintuig ontwikkeld voor situaties waarin aan hun verlangens en behoeften niet wordt voldaan. Door voortdurend juridische geschillen van het verleden uit te pluizen vereenzelvigen ze zich, al snel, met de rol van slachtoffer en verspillen ze hun niet geringe energie. Ze worden heen en weer geslingerd tussen tragedie en fantasie en daarom valt het hen niet makkelijk te leven in een realiteit van de echte wereld van vandaag die juist alleen over geld en macht gaat en niet over mensenrechten en je recht kunnen behalen tegen overmachtige instanties zoals die van een overheid. Die voorstelling van zaken dwingt hen voortdurend te streven naar een steeds maar groter inzicht in zichzelf waardoor ze zichzelf, op den duur, als klokkenluider van misstanden, gaan zien, Zaken waar de meesten in de samenleving nog, geen, weet van hebben. Dikwijls voelen ze de behoefte zich zogenaamd te specialiseren op een bepaald gebied en vergaren ze een volledige bibliotheek over het door hen gekozen onderwerp. Krijgen na verloop van tijd het stempel van Kerelante Waan aangemeten omdat de instantie waar tegen ze klagen vaak de overheid ze na verloop van tijd als lastpost begint te ervaren wanneer hun onderwerpen steeds dieper in de corruptie van de overheid gaven, of erger de overheid laat ze ontoerekeningsvatbaar verklaren. Opmerking. De, echte, klokkenluider, cq wetenschapper moet vooruit kunnen zien, moet strategisch kunnen denken, en zich niet louter en alleen door frustratie laten leiden, moet het vermogen bezitten om sociale wetmatigheden van de situatie kunnen begrijpen sociaal inzicht, het vermogen tot inleven in de situatie, sociale sensitiviteit, moet het vermogen beschikken om te kunnen handelen in de situatie, sociale techniek, tot slot ten einde een rapport kunnen schrijven met verwijzingen naar jurisprudentie en wetten CQ wetenschappelijke journaals.